Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Engeland zijn meerdere kinderen neergestoken bij een kidsclub in Southport. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt. Sommige Britse media schrijven dat er een dode is gevallen, maar dat is nog niet bevestigd. In het gebouw waar de kidsclub zit zou op het moment van de steekpartij een dansworkshop bezig zijn geweest. Veel mensen hebben het steekincident in Southport, 30 kilometer boven Liverpool, zien gebeuren. Het blauwtongvirus verspreidt zich steeds verder in ons land. Op bijna 1100 plekken is het virus vastgesteld. Dat is twee keer zoveel als vorige maand. Blauwtong komt vooral voor bij schapen. Het zorgt voor hoge koorts en zwellingen en daardoor kunnen de dieren sterven.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 De wedstrijd is nu bezig. Dat weet mijn sportcollega Jalou van Helsuwe. De titelfavoriet van dit toernooi. De twee stonden al vier keer eerder tegenover elkaar. Waarvan Griekspoor maar één keer won. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat nu op dit podium weer lukt. Ja, de wedstrijd is dus nog bezig. Maar op dit moment staat Carlos Alcaraz met één set voor. Het weer dan nog vanavond langzonnig en warm. Ook de komende dagen mooi zomerweer. En steeds iets warmer. Morgen maximaal 29 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Yeah. mooie jas en een mooie uitvoering. Yeah. Maar uh, jij be, hebt toch plannen voor... Uh, niet een EP, maar een heel album, geloof ik, toch? Klopt, ja. Dus, ja er ja. ligt gewoon een... Uh, album is klaar. Ja. Dus, um, uh... Waaraan moet een album voldoen? Oeh. Uh, Leuke vraag. Ik denk dat... dat een partijenvraag. Ja, ja, jeze, ja, dus, uh, ja. Hij overvalt me. Nee. Ja. Ik denk dat... waar een waaraan, uh, album moet aan voldoen... Ja, ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Mm -hmm. Ik denk... Um,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 Wat je moet komen. <laughs> maar misschien is het ook wel zo leuk. De, de, de imperfectie is dan juist ja, het mooie 100 denken. Ja, top? Ja, toch? Um, we gaan uh, Na het volgende nummer gaan we jullie uh, nog een keer horen... in het uh, derde blokje met twee nummers. Maar eerst ook weer een hagelnieuwe single, mensen. Want dit is uh, de nieuwe van Eurydice. En het nummer dat heet Living with Stranger. A million faces none of them is mine. Been to a thousand places.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 Small talk, but we sing nothing. Higher pacing up the volume. Turn my head to the sky, feelings. I belong to a different sequence. Bodies moving in slow motion. Eyes closed, it's like we're floating. Can't help but put my hands in the air. Reaching for a secret planet outside.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 Cause the game ain't funny, honey Changing directions, turn out to do nothing, nothing I'm done running Won't be running for myself no more Dat uh, was heel mooi. Want uh, we gaan on onmiddellijk ook weer verder. Want uh, de mensen kondigen zich al aan voor het uh, telefonisch interview. Uh, en dat is Relics. En dat nummer wat uh, je nu gaat horen dat, uh, is Awkward Positions. Dat doen ze niet alleen. Want uh, de uh, dame die ook op uh, te horen is, is Rodon Cherise. En deze dame is onder meer ook actief als backing vocals bij. Iemand die we straks nog terug gaan horen bij Daisy Bellis. En dit is dus. awkward, Position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 Dat waren ze, uh, Relax, uh, ondersteund met de vocalen van Rodon Cherie's. En dat is degene die uh, je heel duidelijk ook hoort. En achter Rodon Cherie's schuilt Rosa Kraal, en die ken ik ook. Dus uh, ja, dat schijnt een beetje in dat clubje te hangen van uh, de conservatorium van Haarlem... Uh, met onder meer Iris Dean, Daisy Bellas, Joan de Bruinkofs van Hunk... en toevallig heeft ze een samenwerking aangegaan... Met de drie heren die ik nu aan de telefoon heb. En dat zijn de heren van Relax uit de Zaanstreek. Want daar komt de band vandaan. Heren, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um, die, die single die heb ik uh, nu even net uh, laten horen. Arquard uh, Positions. Maar uh, de vraag aan uh, jullie drie. Hoe zijn jullie aan uh, Rodon Cherise gekomen? Nou, um, wij kennen Rodon Cherise van uh, haar band. Ja. Of dan is de band waar ze in zat. Ja. Um, Ofina, inderdaad. Um, en daar speelden we ooit mee tijdens het Mixstream contest in uh, Waard. Ja. En uh, toen op een gegeven moment hadden wij een uh, feature nodig voor deze track. Want het is een uh, duet uh, met uh, dat twee verschillende perspectieven uh, verteld als het waren. Ja. En uh, uiteindelijk zijn we bij Roza uitgekomen. En uh, nou ja, die was de downfor. En die hebben dus de studio meegenomen en uh, geschiedenis geschreven, hoop ik. Ja ja, het is eigenlijk het, een beetje het eerste echte muzikale wapenfeit van Rodon's Jury's. Maar voor jullie was het alweer een uh, uh, gesneden koek, als ik het zo hoor. Nou ja, dat, uh, we, we kunnen het sowieso goed vinden met elkaar. Echt een uh, superleuke meid. super uh, supergezellige sessie was het ook. Ja. En uh, na ons idee een, uh, een vette trek uitgekomen. Ja. Dus uh, ja. Hij, hij is niet echt uh, een beetje echt relics. Het, is, het, gaat een beetje, het schuurt een beetje richting uh, de Americana uh, Country een beetje op. Nou ja, wat is wellicht, hè? Dat is de vraag dan. Uh, ja. Wij, uh, we, we zijn graag uh, zo veelzijdig mogelijk. Uh, ja, dit is een kant van ons in ieder geval. Ja. Um, nou zijn jullie alweer een, een flinke tijd actief met het uh, droppen van singles. Of, mm -hmm. uh, die single die we zo direct hebben laten horen, die heb ik uh, even bijna gemist. Maar het is dat ik het ergens langs zou komen bij een... Uh, Collega van IndieXL uh, met Your Daily Dutchie. En toen uh, heb ik jullie even een beetje met het vermanende vingertje gesproken. Waarom weet ik dat dan weer niet, uh, net niet? Ja, <laughs> ja dan is de mail ergens in de, in de mailbox uh, verdwenen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> goed, uh, goed verhaal. Hé, <laughs> hey, maar uh, mannen, uh, als ik het uh, zo begrijp, uh, is dit natuurlijk wel een aanloop uh, naar iets uh, wat, wat moet leiden tot, tot iets, denk ik, of niet? Ja, zeker. nou ja, kijk, geruchten gaan. Geruchten uh, zijn niet meer waar. We hebben het gisteren bekendgemaakt. Ja. Oh ja, we gaan 6 september namelijk het complete album uitbrengen. Waar ook dus deze single op staat. Ja. Is het is de alle, allerlaatste single voor de albumrelease. Ja. En die release gaan we ook grootstvieren in de Flux. De, op 6 september in Zandam. Je ja. bent langs, sowieso. <laughs> ja, uh, dat, uh, het album gaat de Heartbreak Show heten. Want we zijn lekker dramatisch. En ja. uh, dit klopt ja. dramatisch genoeg. Ja. Maar zit er ook een rode lijn in? Of een, een beetje een rode draad in? In dat, uh, in dat hele verhaal? Wat, wat jullie als album uit willen gaan brengen of niet? Nou ja, dat, dat is sowieso aan de luisteraar om zelfs te ontdekken natuurlijk. Maar uh, de hints die we kunnen geven is dat het uh, wellicht over Heartbreak gaat. En uh, er zit inderdaad een thema in. Dat, uh, maar dan gaan we de, dat, daar nodigen we de luisteraar voor uit om uh, te ontdekken waar de nummers over gaan. Oké, okay, dus, uh, dus wat dat er gaat, uh, houden jullie het uh, een beetje spannen. En dan even de vraag, wat, wat is Relics uh, precies? Nou, Relics is een uh, band uit Zaanstad. Uh, we, zijn, uh, we zijn nog met z'n drieën. Ja. En uh, um, uh, we komen alle drie van een uh, hele an andere achtergrond. Dus nou ja, even om over je opmerking terug te komen. Wie is nou echt de Nou ja, we zijn alle drie heel anders. En we laten graag onze achtergronden na naar voren komen. Hm? Nou ja, uh, uh, Kilian, onze drummer, die is heel erg prog, uh, prog metal. Senna, Daniel, mooi. De bassist, die is uh, heel erg uh, R&B, uh, funk. En ik zelf... Ik ben heel erg, uh, ja, hoe zou ik zeggen, pop elektronisch uh, ingesteld. Ja, dat komt samen tot wat uh, Relics geworden is. Ja. Uh, en ja, dat we proberen zoveel mogelijk verschillende, de, verschillende stijlen met elkaar te mengen. En ja, we zijn op dit moment weer een beetje bij, pop, uh, bij, bij een pop powerballet aangekomen. En ja. dat, uh, uh, dat dan zal zo het zien in ieder geval. Maar ja, dat is denk ik wel wat, uh, wat Relics is. Ja, hoe reageren de mensen op jullie muziek? Um... Hoe reageert het op muziek? Ja. ja! Je hoort <laughs> natuurlijk meer zelden de negatieve verhalen. We krijgen natuurlijk meestal heel erg veel supportende uh, berichten als we iets uitbrengen. Ook omdat de mensen die echt om ons heen zijn niet per se gelijk gaan zeggen van... Oh wauw, die nieuwe single die is echt, echt heel erg slecht. Ja. <laughs> um, dus ja, op het moment wordt het naar mijn mening best wel goed ontvangen. Ook meegerekend dat de meeste mensen natuurlijk niet de negatieve dingen gaan uit de gelijk. Ja... En, uh, ja, en hoe, hoe ik het zelf zie is dat, uh, dat, dat de muziek wel goed ontvangen wordt door het publiek. Uh, we merken ook wel dat, dat, dat mensen echt wel goed reageren op de, op de shows die we geven. Uh, dat het door sommige organisatoren wat minder uh, goed ontvangen wordt ook. Maar ja, dat, dat vinden we juist uh, wel spannend. Dat ja. is de uitdaging natuurlijk. Ja, want uh, kijk, ik heb uh, ooit een... Uh, ik ben, uh, ja... Niet opgericht, ik ben, ben, ook, ben ook geboren. Ik heb ook een vader uh, gehad. Maar mijn vader zei altijd uh, met heel wijze woorden... je kan het niet iedereen naar de zin maken. Geldt dat voor jullie dus ook? Eh, uh, denk het wel. Ja. En hoe, hoe meer muziek we gaan maken... Hoe, muziek, hoe meer muziek we gaan uitbrengen... hoe meer we daarachter gaan komen. Ja, oh, dus het is eigenlijk nog een uh, soort uh, verkenning... Eigenlijk, wat jullie aan, aan het doen zijn. Eh... Uh... In zekere, in, in zekere zin, ja, nee, we, we, we, we, we doen inderdaad wel alsof we gewoon al uh, lekker al bezig zijn, want dat zijn we in principe ook al. Maar uh, het is voor ons ook heel erg experimenteren van ja, wat werkt en wat niet. Ja. En uh, uh, ja, op je bek gaan, dat is uh, onderdeel van het proces, denk ik. Ja, uh, de single die jullie vorige week hebben uitgebracht, Rich and Famous. Aha. Uh -huh. Uh, ja, die heeft een bepaalde lading, want als ik jullie op een gegeven moment ook hoor zingen uh, op, uh, op die single. En dan met name Thomas, want dat is degene die uh, de, de, de frontvokalen uh, voor zijn rekening neemt. Uh, ja, ja dat, dan, dan hoor ik wel uh, zoiets, uh, van, uh, ja, uh, zoiets van. Wat maakt het uit van welke achtergrond uh, je komt? Is dat het, uh, een, beetje, een beetje een soort strekking van het verhaal of niet? Nou, ik, ik vind het heel grappig, want we hebben, in, we hebben een, een uh, we hebben mailcontact uh, gehad... waarin we ook uh, informatie hebben gestuurd over waar het nummer over gaat. Nou, ja. die mail is blijkbaar uh, niet aangekomen. <laughs> nee. Dus ik moest maar, wat raden in dat opzicht. Maar goed, uh, vertel. Ja, maar wat, wat ik heel grappig vond en ook super interessant... is dus dat, uh, uh, dat je in, ons in het artikel over het nummer een, met, met je eigen uh, interpretatie komt. Ja. En uh, die komt wat ons betreft... Uh, niet overeen, maar dat is, dat, is, dat, is uh, dat dat vinden wij echt super tof dat gewoon uh, heel veel verschillende uh, uh, van heel verschillende kanten het nummer bekeken kan worden, zeker rich and famous, mm. um, en dan wederom uh, nodigen we iedereen uit om lekker naar het nummer te gaan luisteren en uh, gaan ontdekken waar het over gaat. Ja, maar waar gaat het dan over? Ja, want ik heb je toch aan de telefoon, Thomas, dus ik heb het net zo goed net zo, net zo, net ja, goed vragen, natuurlijk. Ja, nou, het, het, het, gaat, het staat vooral in uh, context met heel veel andere nummers dat het over Heartbreak gaat. Het is de Heartbreak Show, het album waar, waar we het net over hadden. Hm. En uh, het, uh, het, het, het, het, wat ons betreft is het vooral belangrijk om uh, geen fucks te geven over... Wat, uh, over uh, uh, o, als je als, als karikatuur wordt neergezet, zeg maar. Ah, dat, dat, okay, dat, ja, dat is. Jij ja, vindt hoe ik er zo uitzien. Nou, cool, dan ben ik dat maar ook. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Um, de afsluitende vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Wij zijn, wij zijn, op, uh, we zijn op Instagram te vinden. Uh, onder relics underscore band. Uh, we zijn op TikTok te vinden. Eh. Uh, daar moeten we nog wat iets meer mee doen. Dat is on, voor, zeker onze volgende stap en uitdaging. Da, well, pardon, uitdaging. <laughs> um, ja, ga ons vooral op Instagram checken. Dan kun je ook zien wanneer we shows hebben. Okay. En wanneer er uh, leuke dingen uitkomen. Ja, oké, okay, heren. dat uh, dank ik jullie hartelijk voor de bijdrage. Dank jij wel. Ja, en dan gaan we hem uh, ook even laten horen. Hier is uh, Rich and Famous van Relics. I am the one where you fall in love But you can't deny that it fell apart And made me wanna plead Cause I like to be a fucking criminal toy. Take off your clothes if you want to talk Eat up your words and don't even taste Good Painting me like an egocentric prick That's always out. I wanna be rich, I wanna be famous I wanna take pride from the ones I love It's gonna be sick, it's gonna be crazy I wanna get back Cause I'm rich and famous thinking that I'm truly better than you I don't wanna be no man now for letting you down But you never go to heaven if you let me drown It is alright, all fine, body in the cold I all my fault What are you gonna believe? I'm gonna be me Then you say I don't need somebody like you to be me Then you say but don't pull me down, hold me down On my knees and your caricature So I I, like I wanna be rich, I wanna be famous I wanna take pride from the ones I love Gonna be crazy I wanna get back to the ones I hated before I wanna break loose I'm betting is it I keep on thinking That I'm better than you I Wanna make all your dreams come true Cause I'm rich and famous Thinking that I'm truly better than you Cause I wanna break down when you look at me You wanna lose grip, you think that you owe me You don't know me, I'll be thriving one day Watch your back, cause I'm gonna break loose Better isn't just I keep on thinking that I'm better than you I'm gonna make sure that my dreams come true Rich and famous, doing so will to the day, And you, oh no, now, rich and famous Ja, bands laten horen die stevig uh, aan de weg hebben ge getimmerd. Eén is er actief, dat is Relax, En deze helaas niet meer. En uh, er is zelfs nog sprake van geweest... dat uh, de frontman van deze band nog een tijdje in Zandvoort heeft uh, gewoond. Namelijk hier 300 meter hier vandaan. Want uh, ja, je hoeft alleen maar de straat uit te lopen en rechtsaf. Uh, en dan kom je bij het ouderlijke huis terecht van Jurjaan Körpershoek...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 Ik heb wel besef van, uh, van wat goed kan werken of zo. En dat ja, want, helpt wel mee. Ja, ja, want wij hebben dus ook uh, voor deze uitzending... ook uh, een, een deel van het artwork van Linde Dorebos en Carlijn Andries in Never Change in Winning Team... heb nee, je al van de week uh, uh, ja. gezegd. Uh, van, uh, van, ja, die hebben we een beetje gebruikt uh, voor de aankijler voor vanavond.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 Nou, dat waag ik te betwijfelen. Want Minor Citizen bijvoorbeeld is zo'n band die twee keer in de popronde heeft geden. En Leah Rife, volgens mij ook. Ook? Ja, ja inderdaad. Ja, die stond afgelopen jaar weer. Ja, ja. En, uh, en, en een jaar of twee daarvoor uh, geloof ik ook nog. Dus, uh, dus ja, uh, het zegt mij uh, niks. Dus, dus waarom zou dat bij jou niet kunnen, denk ik dan? Ja, en weet ik ook niet. dat uh, Het zou een optie kunnen zijn. Uh, maar ja, het is ook vet om gewoon uh, met full band uh, alle zalen van Nederland te gaan platspelen. spelen. Dus misschien moeten die gewoon even wakker worden... en dan ja. gaan we gewoon ja. daar staan. Uh, wat wat ja. onderneem je daarin, in dat, uh, dat opzicht? Uh, ja, heel veel. Heel veel ja. mailen, heel veel connecties maken... Um,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 Helemaal duidelijk. Dan hebben wij nog één nummer van Singa. Nou, eigenlijk niet echt laten horen. Maar wil je nou weten hoe het nou echt een beetje klinkt in de volle sterkte... heb ik toch nog een nummer uitgezocht die vanavond niet gespeeld is. Maar dat is What's the World. dream I see the life we And I feel knowing that you and me, we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 But it's the truth oh. We hold on to tell what's the My heart couldn't get through stress is over ages. Dat uh, was uh, het uh, nummer van Daisy Bellis. En het, uh, nummer, dat nummer heet Strange Blood. We hebben nog uh, zo'n minuut of vier uh, hebben we nog over om uh, wat te laten horen. Dus dat uh, gaan we ook uh, zeker doen. Um, ik ga iets doen wat eigenlijk niet helemaal past in, uh, in deze 3 voor 12 Noord-Holland. Maar ik ga het toch, uh, toch lekker doen. Uh, want van de week was het uh, zover. Uh, er was weer een uh, nieuwe single van uh, ene manier... Alex van Nieuwland. En wie is Alex van Nieuwland? En nou hoop ik dat mijn mail uh, niet uh, is afgesloten. Uh, en of ik. Ja, dat, dat, dat gaat dus niet door. En dan weet ik dus ook niet meer welke single het ook is. Ja, dat is lekker dan. Uh, wacht even hoor. Dat, uh, ja, misschien dat ik er toch nog op een, een of andere manier achter zou komen. En anders, als ik de tijd ontbreekt, dan gaat hij volgende week. Uh, want ik zit nu de boel aan elkaar uh, te praten. Uh, en ik moet iets zoeken ter plekke. Omdat ik dus niet 1, 2, 3. Dat hebt, dan ga ik even kijken ik kijk hier. Dan hoop ik dat ik even deze erbij kan slepen en dan hoop ik dat ik precies uitkom. Ja, dat gaat lukken, want deze Alex van Nieuwland die komt, die woont tegenwoordig in Harlingen, hoewel. Hij heeft een duidelijke noord hollandse link, want hij is een geboren Amsterdammer. Dus ik mag wel eigenlijk iets, uh, iets van hem laten horen. Uh, want uh, er is wel degelijk een Noord-Hollands uh, verhaal aan hem. Maar tegenwoordig uh, resideert hij in Harlingen. Uh, is hij uh, vaak ook actief met uh, zijn band uh, bezig uh, geweest. Uh, van de Week uh, mailde hij zijn nieuwe single en ik uh, ben zo vrij om hem toch uh, te laten horen. Want uh, dit is een eigen uh, productie en dan weet ik bijna wel zeker dat hij zegt uh, draai maar. Dus dat gaan we dan ook doen. Deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf van juli is voorbij. Over één maand is er wederom weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf editie. Dan met Lizet Aviva en een speciale gast die meepresenteert. Namens de burgemeester van Zandvoort, David Molenburg. Dat is een muziekliefhebber en die doet dan ook braaf mee. En uh, dit is Doelen oh, met Sis en Volgende week dag,